Een uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Brussel zijn de onderhandelingen over de meerjarenbegroting... en het coronaherstelfonds geschorst. De Europese regeringsleiders onderhandelen komende dag weer verder. Voorzitter Michel wil de nacht gebruiken... om een nieuw onderhandelingsvoorstel in elkaar te zetten... bevestigen bronnen binnen de EU. Volgens de Oostenrijkse premier Koerts... gaan die gesprekken de goede kant op... maar de Italiaanse premier Conte laat weten... dat de onderhandelingen zijn vastgelopen. De regeringsleiders overleggen sinds vrijdag over het herstelfonds. Ze kunnen het maar moeilijk eens worden. In Israël heeft de politie waterkanonnen ingezet tegen demonstranten die onder meer voor het huis van premier Netanyahu actie voerden. De betogers zijn boos omdat de regering te traag zou handelen in de aanpak van de coronacrisis. De politie greep in toen de demonstranten wegblokkades opwierpen. Ook zouden ze pepperspray tegen de politie hebben gebruikt. Een aantal mensen is daarvoor aangehouden. In Israël lopen de coronabesmettingen de laatste tijd flink op met ruim duizend gevallen per dag. Vorige week gingen ook al duizenden demonstranten de straat op uit protest tegen het regeringsbeleid. De afgelopen 24 uur is opnieuw wereldwijd een record aantal mensen besmet met het coronavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er kwamen bijna 260.000 nieuwe geregistreerde gevallen bij. Afgelopen vrijdag meldde de WHO ook al een record aantal nieuwe besmettingen. De meeste van die nieuwe besmettingen waren in de Verenigde Staten, in India en in Zuid-Afrika. In Amsterdam is een deel van de wallen afgesloten geweest vanwege de drukte. Via Twitter riep de gemeente mensen op om niet meer naar het gebied te komen... omdat het niet mogelijk is om voldoende afstand te houden. De gemeente kondigde eerder al maatregelen aan tegen de drukte. Zo geldt er het hele weekend s'avonds één richtingsverkeer op de wallen. En gisteren gebeurde dat ook al tijdelijk in de Kalverstraat. De veiligheidsregio hoopt zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het weer, het blijft droog vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Later overdag schijnt landinwaartse zon, dan wordt het een graad of 25. In het westen is er meer bewolking en dan kan er ook wat regen gaan vallen. En daar wordt het dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. De zomerheers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 about DMT. Drop me out of of our own our intrinsic biology. Bi I bi was, bi I bio was thinking about I I this, that that, that that. That trying to figure out how that, how that would happen. I mean, there are people who do descend into their DNA on a big psychedelic trip. Uh, they sort of, sort, of, sort of see their consciousness get finer and finer and finer from their bodies to their organs, to their cells, to their nucleus, to their DNA.